Hoe om te gaan met onze vier naturen? Uit de zogerles 283. Wij zeggen dat alles geestelijk is en geen woord wat van wat in Torah staat over materie. Maar de mens hier op aarde is toch materieel. Hoe om te gaan met de schijnbare, onverenigbare aspecten van het geestelijke werk en het lichaam? Het meest essentiële vraagstuk, hoe moeten wij op een kosher dus Constructieve wijze hiermee omgaan. Zodanig dat het leidt naar onze vervulling volgens de sche het scheppingsplan ten aanzien van onze ziel. Asham heeft ook vier vormen van natuur gemaakt: levenloze natuur, vegetatieve plantenrijk. Dierlijke en mens. Ook in ons, in elke mens, zitten die vier naturen, vier aspecten, vier structurele lagen. Hoe kunnen wij dan zeggen dat een mens alleen geestelijk is? Wij zeggen niet dat een mens alleen maar geestelijk is. We leren het ook in de basiscursus. Een mens moet het geestelijke natuurlijk toepassen in het dagelijkse leven, in het emotionele en in allerlei andere opzichten. Hoe kunnen wij de verhoudingen tussen die vier naturen zeer beknopt formuleren? En hoe moeten wij werken op alle terreinen? Het komt er eigenlijk op neer dat wij op vier terreinen mo moeten werken. Want we hebben vier naturen in ons. We kunnen niet zeggen dat wij alleen op het geestelijke georiënteerd zijn. Natuurlijk komt alles van het geestelijk, Maar wij moeten wel werken aan onze vier naturen die wij hebben. Hoe kunnen wij dat in voor ons begrijpelijke taal hoe kunnen, hoe kunnen natuurlijk, Wij kunnen natuurlijk zeg, zeggen dat wij die vier naturen in ons hebben. Het dierlijke is ons vlees. Het menselijke is het geestelijke enzovoort. We kunnen wel zien dat onze organen of andere delen van ons of die of een andere natuur duiden. Maar hoe kunnen we het structureel formuleren? dat wij een goed pakket van kennis kregen, om het in de praktijk van alle dag te brengen. Kijk nou hoeveel wij over alledaagse toepassingen draaien van de leer van bevrijding. Hoe kunnen wij die vier naturen in ons behandelen? benaderen op de manier dat het ons de volledige bevrijding, dat wij het behandelen op de manier dat het ons een stukje bevrijding zal brengen, bevrijding van de kniepot, van de onreine kracht dat wij verder zullen voortborduren op de op onze weg naar onze persoonlijke vervolmaking. Wat ik probeer te zeggen, komt uit de tekst. Het komt niet zomaar aanwaaien door meditaties of zo, maar het komt uit de tekst zelf, wat wij hier leren. We hebben de vier naturen die Hashem heeft geschapen. De levenloze natuur, dat betekent geestelijk levenloos. In ons kunnen we in onszelf zien. Levenloos betekent in onze aangepaste terminologie, die wij alleen gaan gebruiken ten behoeve van de helderheid ons lichaam. Wij spreken nu niet van het lichaam in kabbalistische termen, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Wij spreken nu hier van ons materieel lichaam. Plantenrijk, oftewel vegetatieve natuur, dat is bij ons het emotionele. Laten we het zo zeggen. Het eerste is lichamelijke, het, en het tweede is emotioneel. En dat komt overeen met vegetatieve. Dan komt psychische, en dat komt overeen met onze dierlijke natuur. En het geestelijke komt overeen met het aspect menselijke natuur. Het zal een stukje helpen te begrijpen hoe we in elkaar zitten. De andere aspecten die wij normaliter niet leren in de Kabbalah. Hier zeg je Kabbalah. Ja, en niet Kabbalah soms. Is, vergeef me dat ik het soms op zijn Hebreeuws uitspreek. En soms op zijn Nederlands, zoals het hier is. om dat uit te spreken. In de Kabbala leren we alles absoluut alleen vanuit het perspectief van het geestelijke. De hele Torah spreekt alleen maar van het geestelijke. Wat we leren, we hebben niets te maken met die drie lagere aspecten. We hebben dat vaker gezegd, dat we in de Kabbalah niets leren van dat lagere lichaam, niet van het emotionele en niet van het dierlijke in een mens. Maar Hashem heeft de mens op deze manier gemaakt. Alle drie, dierlijke, vegetatieve, in de nieuwe terminologie, het lichamelijke, het emotionele en het psychische, behoren allemaal bij de materiële mens. Maar Hashem heeft de mens zo gemaakt. Al die drie zijn gemaakt uit het onreine systeem van krachten. Maar het is wel een deel van ons. Het weerspiegelt eigenlijk de drie naturen die Hashem heeft geschapen. Dat betekent dat wij ook met die drie lagere vormen van ons functioneren, van ons leven op de een of andere manier, manier, adequaat leven. Maar hoe? Wij weten dat ook deze drie woorden, drie woorden beïnvloed door het geestelijke. Absoluut. Maar in deze drie zit niets van Kedusha, van het Heilige toch heeft Hashem dat op een wonderlijke manier gemaakt. De mens die ook zelfregulierend is. Alles zit in de mens, ook deze drie lagere vormen van het materieel, van het menselijke zijn. Hashem heeft het op een wonderlijke manier geconstrueerd, gestructureerd op de manier dat ook hier sprake is van een zekere vorm van correcties, dat betekent reguleringen. Dat men ook hier een vorm van man, een vorm van verzoek moet opbrengen omhoog. Waar naartoe? Naar een plaats die bestemd is, in elk van die drie vormen van onze natuur die elk van die drie aspecten afzonderlijk reguleert, bestuurt. Kijk goed wat ik jullie vertel, want het is niet makkelijk, het behoort niet tot de Kabbala, in de directe zin van het woord. Daarom zeg ik alleen maar erg eenvoudige dingen, die voor de hand liggen zijn, om te begrijpen en te gebruiken Let goed op. Hashem heeft de mens gemaakt dat hij met alle vier naturen Hashem moet dienen. Met andere woorden, de mens moet het werk doen in alle vier naturen in zichzelf. Hij moet aan zichzelf werken door het lichamelijke, werken in het emotionele, werken in het psychische. Het gaat dus steeds dieper werken uiteindelijk aan zijn geestelijke. Alle vier zijn absoluut noodzakelijk als een mens een of meerdere aspecten van zijn zijn negeert of vermindert om daaraan te werken, dan krijgt hij disbalans en wordt hij verstoord op zijn weg naar zijn volmaakt. Let goed op wat ik probeer te zeggen, als iemand zich bijvoorbeeld alleen maar met het geestelijke bezighoudt, maar niet weet hoe het, met het, hoe het hoe met het lichamelijke om te gaan en dat slordig doet, en of met het emotionele en of met het psychische tekort komt, dan is er geen sprake van dat die door het leren van het geestelijke tot heilheid zal komen, dat die daardoor Hashem zal ervaren in zijn heilheid. Duidelijk, hoe zit het in elkaar? Hoe moeten wij met het lichamelijke omgaan? Hoor alsjeblieft elk woord dat ik probeer te zeggen in mijn armoedige bewoordingen. Ik probeer het zo eenvoudig mogelijk te doen, want ik hoef dat niet te theoretiseren. Alles moet praktisch zijn, kijk, net zoals wij zeggen dat Hashem het operationeel systeem heeft gemaakt van het hoogst geestelijke. Het hoogst geestelijke, dat het operationeel systeem van het Hilal is. En ook in de mens plaatsvindt. De mens communiceert op geestelijk vlak. De mens dient zich in verbinding te stellen met het operationeel systeem, dat het Hilal van het Hilal door man, door een verzoek als het ware, een gebed, omhoog te brengen. En dan verkreeg die madde licht, zegen, mogen van boven. Hashem heeft zo ingesteld in de mens, in de overige lagere segmenten van zijn bestaan. Hoe zit het dan met het lichamelijke? Het lichamelijke heeft als zijn besturingssysteem. Het systeem van het systeem van bloedcirculatie. Dus eigenlijk kan je zeggen dat de schepper de essentie, het operationeel systeem van het lichamelijke in de mens, het systeem van bloedcirculatie is. Wat betekent dat? Dat betekent dat een mens met zijn lichamelijke ook om moet gaan op die manier. We weten dat niets van boven komt als het van beneden niet wordt opgewekt. Dat slaat ook op al die drie onderste onderdelen van het menselijk bestaan. Ook lichamelijk moet er een soort opwekking komen om het hogere. Het hogere in het materiële, dat is het systeem van bloedcirculatie, aan te wakkeren. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kan een mens zijn lichaam aanwakkeren? Door beweging bijvoorbeeld. Door elke dag te gaan lopen, wandelen, sporten, joggen. Wat dan ook dat je zelf prettig vindt, maar op de manier dat jij daardoor Opgewekt raakt, lichamelijk opgewekt raakt. Dat jij daardoor jouw systeem van, van bloedcirculatie zal aanwakkeren en daardoor bloedcellen. De bloedcirculatie zal verbeterd worden. En dat is de madde van boven, dat wat van boven komt, die jij zal ontvangen. Jij doet man verzoek. En dat is jouw beweging dat jij moet doen. Dat is ook werk, dat is ook wat Hashem graag wil dat de mens doet. boven dus, diep in jezelf gaat het bloed beter circuleren en wordt er na een tijdje weer bloed aangemaakt. En als er meer bloed is, we weten dat bloed is als licht in het lichaam. En dan moet er ook een knieën zijn. Dan worden in het lichaam ook extra bloedcellen aangemaakt. Dat betekent extra gezondheid, extra opgewektheid. Dat is op het gebied van het lichamelijke. Helder. En daardoor krijg je ook een stukje bevrijding van de citra agra, van, het, van de onreine kracht op jouw lichamelijk niveau. De volgende in de hiërarchie, de, de hogere vorm in het bestaan van de mens, is het emotionele van de mens. Het emotionele van de mens dient ook niet verwaarloosd te worden. Je hoeft niet altijd emoties naar buiten te tonen, maar emoties beleven is absoluut noodzakelijk. Je mag wel van buiten bepaalde regels hebben, zoals het, zoals het is aangeleerd, zoals hier in Nederland bijvoorbeeld, Calvinistisch, dat jij niet zo uitbundig jouw emoties mag laten zien. Uitbundig is, is misschien ook niet nodig, maar emoties moet je wel hebben en tonen. En wie reageert dan in de mens over de emoties, over het emotionele? Hashem heeft in de mens het endocrine systeem ingesteld. Het endocrine systeem in de mens is het systeem dat het hormonaal leven in de mens regelt. Het is een hoger niveau. Men rekent het vaak tot het lichaam, maar het is dieper, innerlijker dan alleen maar de bloedsomloop. Je hoort wat ik zeg. Als je van binnen emoties beleeft en wegloopt um, van die emoties, doe normaal, dan doe je al gek genoeg, dan ontzeg je jezelf daardoor. De correcties op jouw emotionele vlak. Wat gebeurt er dan als je emoties, goede emoties, beleeft? Die beleving van goede emoties is als man, als verzoek dat omhoog gaat. Je gaat daardoor jouw endocrine systeem opwekken, je hormonale systeem. De hormonen gaan zich uitscheiden. De uitwerking van die hormonen is leven, is vreugde, emoties en allerlei andere aspecten die met hormonen te maken hebben. Goede emoties. We hebben geleerd dat Abraham 100 jaar oud was toen hij Yitzchak geboren liet worden en zij, Sarah, was 90. Ze hadden geweldige emoties. Emotioneel leven samen ook in die oude, in de oude leeftijd. Door jouw emotioneel leven op te wekken, elke dag moet je jouw emotioneel leven opwekken, man omhoog brengen, dus verzoek omhoog te brengen. Je wekt dan ook jouw hormonaal leven op, het endocrine systeem. Dan gaan we verder naar dieper gelegen, het psychisch. Ook op psychisch vlak moet je steeds waakzaam blijven en steeds man omhoog brengen. Je moet steeds positief denken, positief voelen enzovoort. Dat is de man die jij, die jij doet. Wie reageert er dan? Wie bestuurt het psychische in de mens? Dat is het zenuwstelsel in de mens. En dat is nog dieper. Dus let op jouw psyche, jouw psychische toestand. Je kan dan vermijden dat in jouw zenuwstelsel, dat veel lijkt op elektriciteitsleidingen, met een elektriciteitscentrale, storingen optreden, zoals soms brand, kortsluitingen en van alles. Dat wordt veroorzaakt. Alleen maar door jouw psychische disbalans. Dus zorg, mijn vriend, ervoor dat je steeds man opbrengt naar jouw zenuwstelsel. Daardoor ontlaad je jouw zenuwstelsel en komt jouw zenuwstelsel ook in balans. En daardoor overwin je ook hier de onreine kracht op het psychisch niveau, psychisch niveau. Ook op emotioneel niveau overwin je de citra agra, de, on, de onreine kracht, door jouw endocrine, hormonale systeem op te wekken. En hier overwin je de onreine kracht op het psychisch niveau, psychische niveau. En uiteindelijk de vierde natuur is het geestelijk. Pas de vierde component van het bestaan in de mens zelf, is het geestelijk, duidelijk? Hier moeten wij ons verbinden, man omhoog brengen, naar het operationeel systeem van het wel, naar de zon, naar de zon. Zeran Pininukho van de wereld als Waaruit wij deze mogen krijgen: Licht. Deze vier parashiot van Tfilin, vier fragmenten uit de Tfilin, zoals we hier leren: dat is die Tselem Elohim, het beeld Gods. Daardoor krijgen wij Tselem Elohim, het Gods beeld. Cellen die mogen, verkrijgen wij daardoor, maar niet anders dan door al die correcties op alle vier genoemde terreinen van het menselijk zijn.